We willen zieken naar het vrouwelijk van een haas. Bij ons zeggen ze altijd van een haas. Ze hebben een haas gezien of een haas gevangen. Maar we willen nou precies weten wat het vrouwelijk is. Uh, ik weet niet dat dat hetzelfde van een konijn is, dat dat ook een zaai is. Oh. Van een konijn zeggen ze een zaai. hè? Oh, willen zeggen het ze? tegen een voer. Een voer? Ja. Ah oh, nee, in Mullen is er een zaai. Haha, dat is nog een keer interessantie. Want, want uh, dat vrouwelijke van een naas ja. heb ik opgekregen als een za Als een za Ja. Ah, en wel zeggen een za tegen, uh, tegen, een, tegen een konijn? Tegen een konijn, uh, tegen wat dat wel eens een voer noemen. Ja, ja. Aha. Zie dat zeg, in mullum dat is nu niet zo ver van as, hè. Ja, zie. En dat is dik al verschil. Ja, ja, ja, ja absoluut. Maar dan geen ander woord voor, voor het vrouwelijke van een naas? Nee. Nee, nee. Aha. Ik alleen, ik zeg, de veu weet ik het niet, maar een za, uh, dat weet ik op, uh, op dat, dat zeggen op een konoien, hè een raar en een za. Oh, zeg, ah, ja. De man is, is de raar dus, hè. Ja, ja, ja. Dat wel ook, maar de za, niet. Ja, ja. Bij ons dat, hè. een voer, een ja. vooi. Ah ja, ja. een voer, niet. nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee, nee. Eh, van die NAZ ook, hij zegt juist hetzelfde als mevrouw Pamela ja? Paula. Ja. Uh, van een, een zaak kwam er direct uit, als ik er een wat sprak. Ja. Ik heb hem al opgebeld. Ah, lezzig. En de za is dus ook uh, van een konijn en van een naas. Dat, ah, dat weet niet. dat weet niet? Dat ja, weet niet. ja, een voer, dat weten we goed genoeg, dat is van een konijn. Ja, hè. En hij zei het, misschien een zaak of een moeier. Moeiers wordt ook gezegd in die zin, hè. Ja. Ja maar dus die za had ik nog nooit niet goed nee, ja. nee, het is het uh, Z -O -U -W. Uh, ah, ja. zou z-o-u-w -O zou ja, dat is ook een variant zij bestaat met lange ei. vind ik in het w t terug maar zou is dus een, een middeleeuws woord ah ja en dat zou van hè? Vrouwelijk, konijn of haas ja, staat er bij. Of haas, ja, dus. de tweeën. Dus ook al lang lang van de streek is dat dan een, een betekeniswijziging. Ja. Maar uit Erlin neem ik zaagoot, maar het is geen goed in Mullem is een konijn. Ja, ja, ja. Zonderlijk.